Ben mijn wicht van lieve blik gezicht. En doe als je binnenkomt de weg van dicht. O, jouw blonde skalp, bewonder ik al lang. Want die staat zo mooi bij mijn strepen hang. Als ik met mijn last zo straks jouw hart verstrik. En jouw speelt met pijltjes in je maag, strik. Dan wordt mijn weg van mijn Indiaans paleis. Vuurwater staat al lekker koud op ijs. Er is geen Indian te vinden die je zich ooit op ziet winden, maar wel ons oog en dus riep hij. Oeh, hij nam gezien zijn positie in zijn weg van televisie, En daar is een omroepsturtje bij. Altijd hurt hij weer bij zijn toestel neer en zucht als ze verschijnt, tot ze weer verdwijnt. Van lieve blik gezicht, en doe als je binnenkomt de wig van dicht. O jouw blonde skal, bewonder ik al lang, want die staat zo mooi bij mijn streep behang. Als ik met mijn lasso straks jouw hart verstrik, en jouw speels met pijltjes in je maag strik prik. Dan wordt mij de wig van mijn indiaans paleis vuurwater staat wel lekker koud op ijs Aar ontzorg, hij blijft proberen Maar ze wil niet reageren Want alsof ze hem niet kan verstaan Oeh Met zijn neus een keer of zeven Heeft hij langs haar beeld gebreven Want u weet, zo pasten in die hand Oeh Komt er storing bij Dan is hij al blij Ze is op weg naar hier Roept hij vol plezier Kom in mijn weg van lieve bleek gezicht. En doe als je binnenkomt de weg van dicht. O jouw blonde skal, bewonder ik al lang. Want die staat zo mooi bij mijn strepen hang. Als ik met mijn lasso zo straks jouw hart verstrik. En jou speels met pijltjes in je maag streek, prik. Dan wordt mijn wigwam, weg mijn Indiaans paleis. Vuurwater staat dan lekker koud op ijs.